8 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. PVV'ers de Mos en van Bemmel niet op kandidatenlijst. VN-leider Ban Ki-moon wil missie in Syrië afbouwen... en crisis in Oto-schadebranche. De PVV-kamerleden Richard de Mos en Jim van Bemmel... staan niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. PVV-leider Wilders heeft hun dat gisteravond laten weten. Van Bemmel heeft zich per direct afgesplitst van de PVV. In 2010 stond hij op de 23 e plaats. Wilders schorste hem dat jaar tijdelijk als woordvoerder... omdat hij een veroordeling voor valsheid in geschriften had verzwegen. De mos stond in 2010 nog op de 10e plaats. De mos kwam tijdens zijn kamerlidmaatschap in opspraak... omdat hij zich als schooldirecteur presenteerde... terwijl hij dat nooit was geweest.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 Het gaat slecht met de autoschadebedrijven. De omzet van de schadeherstellers daalt al jaren... en de bedrijfstak is bang dat de tijd niet meer te keren is. Brancheorganisatie FOCWA denkt dat ook in 2012... de omzet met enkele procenten zal dalen. oorzaak is volgens de FOCWA niet de crisis, maar de toegenomen veiligheid. Door automatische parkeersystemen en adaptieve cruise control... ontstaan er minder aanrijdingen. Bovendien zijn veel kruisingen de afgelopen jaren in rotondes veranderd... waardoor er ook minder aanrijdingen zijn. De bedrijfstak denkt dat het werk voor auto-schadebedrijven ook komende jaren alleen maar minder wordt. Afghanistan heeft van de VS de status van belangrijke niet-navo-bondgenoot gekregen. Dat betekent dat het land bijvoorbeeld makkelijk aan Amerikaanse wapens en andere exportgoederen kan komen. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken bracht een onverwacht bezoek aan Kabul om het nieuws persoonlijk te vertellen aan president Karzai ook als de Amerikaanse gevechtstroepen in 2014 zijn teruggetrokken uit Afghanistan... blijft de VS het land als een belangrijke partner zien, zei Clinton. In Libië worden vandaag de eerste vrije verkiezingen gehouden... sinds de val van kolonel Gaddafi. Bijna 3 miljoen Libiërs kunnen tot 8 uur vanavond hun stem uitbrengen... voor de 200 leden van een overgangsparlement. Die volksvertegenwoordiging moet een tijdelijke regering en premier kiezen... die toeziet op het schrijven van een nieuwe grondwet... Verkiezingen worden overschaduwd door meningsverschillen over de toekomst van het land... en de verdeling van de parlementszetels over verschillende gebieden. Gisteren werd in de buurt van de oostelijke stad Bengazi een helikopter met stembiljetten beschoten. De helikopter moest een noodlanding maken waarbij een dode viel. Het Middenwesten en de Oostkust van de VS kampen nog altijd met een hittegolf. Afgelopen week zouden zeker 13 mensen zijn bezweken aan de hitte...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 Het weer, vanochtend veel zon. Vanmiddag enkele buien met kans op onweer. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 in het binnenland. Morgen buien met smiddags misschien wat zon en een temperatuur van hooguit 21 graden. Na het weekend nog wat frisser. Het blijft wisselvallig. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 7 juli. We rijden te weinig deuken in onze auto. En daardoor hebben de schadeherstelbedrijven het moeilijk. En dat komt allemaal door die piepgeluidjes... die je waarschuwen voor hekjes, voor muurtjes en voor andere auto's. Het is feest in Groot-Brittannië... want de eerste Brit sinds bijna 75 jaar... die staat in de finale van Wimbledon. Maar eerst Libië. Zo'n 3 miljoen Libiërs gaan vandaag naar de stembus. Ze kiezen het Nationaal Congres, dat de huidige Nationale Overgangsraad moet gaan vervangen. Dat nationale congres zal ook een nieuwe premier kiezen. Ten eerste vrije verkiezingen in ruim 40 jaar. En dat een klein jaar na de bestorming van het wooncomplex van Muammar Gaddafi in Tripoli, waarmee een einde kwam aan het tijdperk van de kolonel. Terug naar de 23. augustus van het vorig jaar. like, oh my god, I'm ben in Gaddafi's room. Oh my god. But then then this thing happened. I found was like, oh my goodness. But I'm happy now, I'm having this thing. U kent hem ongetwijfeld nog, de Libische opstandeling Hisham al-Windi. Vol ongeloof, maar ook met zekere trots, laat hij de wereld de witte, met goud afgezette kolonelspet zien, die hij in Gaddafi's slaapkamer heeft gevonden. Hij heeft hem nog steeds, die pet. Maar hoe symbolisch ook voor de val van Gaddafi's schrik voor Alwindi is het niet meer dan een herinnering. Hij wil naar de toekomst kijken. Having election and, uh, what you want, not what others want, what Gaddafi want. it's, it's a matter of uh, uh, independence. De verkiezingen van vandaag maken voor Alwindi deel uit van die toekomst. Stemmen op wie jij wilt is een teken van onafhankelijkheid, zegt hij. Veel Libiërs weten nog niet aan welke van de talloze kandidaten ze hun stem zullen geven. Not yet, not yet. I'm still searching and comparing. Now I don't have yes. En deze man gaat misschien wel helemaal niet stemmen. I am ready to get voice to the right man who's the build our country only. And if there is anyone not good. Ik geef mijn stem aan de persoon die het land kan opbouwen. En als die niet tussen de kandidaten zit, dan ga ik niet stemmen. In de oostelijke stad Benghazi, waar de opstand tegen Gaddafi begon, roept een politieman de mensen op vooral wel te gaan stemmen. De bewoners van Benghazi, maar ook die in de rest van Libië... moeten ervoor zorgen dat de verkiezingen ordelijk en eerlijk verlopen. Dat is in het belang van de toekomst van heel Libië, aldus de politieman. Bijdrage van Katrien Straatman van de buitenlandse redactie vandaag. Dus die verkiezingen in Libië. Die moeten leiden tot de oprichting van dat nationale congres. Er zijn maar liefst 4000 kandidaten. En een van die kandidaten is de Nederlands-Libische Fatima Rouma. Wonachtig in een dorp 20 kilometer buiten Tripoli. We hebben er nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u mag zelf ook stemmen. Staat u al in de, in de rij? Uh, ik sta nog niet in de rij. Ik ben uh, onderweg. Uh, het is een beetje warm, dus, uh, dus ik weet niet of hoe de opkomst zal zijn vandaag, maar uh, ik ga wel stemmen. Ja. En u bent zelf ook uh, kandidaat voor het nationale congres. Waarom heeft u zich kandidaat uh, gesteld? Uh, ik heb me kandidaat gesteld omdat ik eigenlijk wil laten zien dat ook de vrouw uh, een belangrijke rol heeft in het opbouwen van Libië. Uh, en uh, ook omdat ik in het Duitsland heb gewoond, hebben heel veel mensen hier het idee van misschien heeft heeft deze vrouw wel nieuwe ideeën... dan, dan degenen die hier al uh, jaren hebben gewoond. Want wanneer bent u teruggegaan? U heeft in Nederland gewoond. Uh, maar wanneer bent u teruggegaan? Uh, ik woon hier sinds uh, drie jaar. Dus u bent al teruggegaan ten tijde van het bewind nog van Gaddafi? Uh, ja, voor het bewind van uh, Gaddafi, ja. En voor welke partij komt u uit? Voor de, de nationale partij. En wat voor soort partij is dat? Want dat hebben we niet allemaal hier op het netvliegtuig staan. Uh, nou, het is een, partij, een uh, gemiddeld islamitische partij. Uh, het allerbelangrijkste, uh, het aller, aller punt in deze partij is dat, uh, dat het eigenlijk een islamitisch land blijft en niet een, uh, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen, niet zoals in Nederland uh, staat gescheiden van uh, religie, maar dat uh, religie wel een, uh, een belangrijke rol speelt. En betekent dat dat het een belangrijke rol speelt in uh, wetgeving? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, want u haalt het zelf al aan. In Nederland hebben we die scheiding tussen, tussen kerk en staat. Maar uh, in welke zin speelt ja. het een belangrijke rol dan? Het speelt een belangrijke rol in de, in de, in de, natuurlijk in de wetgeving. Uh, Libië was altijd een, voorbeeld, een groot voorbeeld. Is alcohol is verboden in Libië. En uh, eigenlijk wil de meerderheid het ook zo houden. Dus niet dat het wordt veranderd met het buurlanden Tunesië... waar het wel uh, gewoon toegestaan is. Willen wij het ook eigenlijk zo houden... dat alcohol uh, nog steeds, uh, blijft, uh, dat, dat nog steeds niet is toegestaan. Dat is, dat is heel belangrijk en dat geldt voor het meerdere wetten. En geldt dat bijvoorbeeld ook... want ik bedoel, hier in Nederland denk je dan meteen aan... van radicale islamitische partijen, Sharia en dergelijke... maar zover gaat uw partij niet. Nee, de, de, de sharia is heel belangrijk. Je kan, je kan de sharia niet onderscheiden van islam. Maar uh, wat, is, wat is radicalisme? Het is heel belangrijk om uh, uh, te begrijpen wat radicalisme is. Islam, uh, islam is een, gemiddel, een gemiddelde godsdienst. Als, als je te ver gaat, ben je radicaal. En als je te langzaam of eigenlijk niet aan de wet houdt, dan ben je eigenlijk liberaal. Dus, maar weten partij houdt zich in het midden. Niet uh, extremistisch en niet te, li te liberaal. Loopt u een grote kans dat u uh, gekozen wordt? Nou, het, uh, geen idee. Natuurlijk, het is een uh, -beurt gaan voor het eerst stemmen. En voor een vrouw. Dus uh, we weten het niet. We zullen, we zullen afwachten, kijken wat, uh, wat de verkiezingen met zich meebrengen. Ja, want op welke plek staat u op de lijst? Werkt dat ook zo, net als in Nederland, een, een lijst met een plek? Ja, ik sta, ja, ik sta op de eerste plek. Hier in dit dorp sta ik voor de Nationale Partij op de eerste plek. Goed. We hebben echt gekozen voor een vrouw. Ja, nou ik wens u veel succes. En in ieder geval een, een, een goede dag. En dat Libië maar massaal mag gaan, gaan stemmen. Want dat is toch de bedoeling vandaag begrijp ik. Ja, zo Dat hopen we. Oké. Okay. Bedankt. Fatima Rouma was dat vanuit Libië, kandidaat. Dus daar vandaag. En dan in Nederland het nieuws over de autoschadeherstelbedrijven. Daar gaat het niet goed mee. Die bedrijven, dat zijn die bedrijven die uw deuken en uw krasjes repareren. Die krijgen steeds minder werk. En het komt nu eens niet door de economische crisis. Het heeft er namelijk vooral mee te maken dat auto's steeds veiliger worden. Ook heeft die branche last van de populariteit van kleine auto's. Want kleine auto's, u voelt hem al aankomen, betekenen kleine schades. De omzet van de autoschadeherstelbedrijven daalt al jaren. En ook in 2012 rekt de branche op een dikke min. Kijk, oud ambachtelijk schuurwerk. Ja, dat is wel nodig. Waarom is het nodig? Deze hele lijn die liep eruit, die liep helemaal om naar binnen. Dus als uh, de schuifdeur dicht zat, dan uh, was het een centimeter uh, hoogteverschil. Tikje gehad. Ja, zonder weer uh, flinke parkeerschade, niet goed uitgekeken. Maar het komt allemaal weer in orde, hoor. Peter van Marcus leidt een autoschadebedrijf in Zeist. Een bedrijf met dezelfde naam, want het is een familiebedrijf, hè? Inderdaad, ja. 40 jaar geleden ben ik als 21 jarige gestart. Ja, en nu nog actief bezig, maar wel in een proces om het aan de jongere generatie over te dragen. Aan uw zoon? Inderdaad, aan onze oudste zoon. Hoe moeilijk gaat het op dit moment in de branche? Nou, het is gewoon erg moeilijk. De prijzen staan onder druk. We hebben een overcapaciteit. Er zijn te veel bedrijven? Er zijn te veel bedrijven naarmate de werk is. En dat is gewoon het feit. En daardoor staan de prijzen, de uurtarieven onder druk... En de verzekeringsmaatschappijen staan weer onder druk van de Nederlandse bank, omdat ze meer vlees op de botten moeten krijgen. Ja, het is wat dat betreft net een domino-spel. -no de afgelopen jaren, eigenlijk al sinds 2007, is de lijn naar beneden aan het gaan. En nu zegt de brancheorganisatie ook nog, voorlopig gaat die lijn ook niet meer omhoog. Ja. Hoe kan een ondernemer zich daarop instellen? Nou, dat is ook zo. Zelf heb ik uh, het idee dat het zelfs al vanaf 2002 is ingezet. En als ik dat vergelijk naar 2012 toe, dan is het schadevolume, dus het aantal schades wat totaal gereden is, eigenlijk wel met ruim 20% afgenomen. En daar hebben we dus op in moeten spelen. Het is wel de afgelopen jaren een verdringingsmarkt geweest. Knokken. Zonder meer. Dat betekent ook, u bent er nog, anderen zijn er niet meer. Ja, en ik denk dat dat in de toekomst zonder meer zal toenemen... Ik heb de laatste jaren diverse overnames gedaan. In zijst heb ik twee bedrijven overgenomen, waardoor je eigenlijk concurrentie uitschakelt. Onrealistisch gezegd, de papa-mama-bedrijven die zullen gaan verdwijnen. Een papa-mama-bedrijf? Ja, ja, ja, dat zijn eigenlijk de kleinschalige bedrijven, hè, waar dus eigenlijk de vader en de zoon in de werkplaats uh, werkt en Ma zit op kantoor. Je zal op een gegeven moment een dermate goede organisatie moeten hebben... met uitgekiende processen om je hoofd boven water te houden. We kopen steeds vaker kleine auto's. En schade aan een kleine auto is vaak kleiner dan aan een grote auto. Hoe logisch kan het klinken? Dat is zonder meer zo. Dus voor ons is eigenlijk als een kleine auto schade heeft... lastiger om te repareren. En zeker als die kleine schade iets groter is... Want op een gegeven moment is een auto gewoon economisch tot los. En dan wordt hij verkocht aan de handel. En dan heeft u geen omzet meer. En dan heb ik geen omzet meer. Er speelt nog wat anders, hè? Technologie. Want eigenlijk kun je zeggen, het wordt steeds moeilijker om een paaltje te raken. Er is altijd wel een systeem in de auto dat ingrijpt. Ja, dat klopt. Er zijn dus uh, park distance control systemen. Dat je dus begint te piepen of er geeft een geluid als je ergens te dichtbij komt. Er zijn een tal van automerken die daar heel driftig op inspelen. Grote verandering is ook dat dat soort technologie in het begin altijd duur is. Dus ook altijd in dure auto's zit. Maar ja, nu remmen de Volkswagen Up en de Fiat Panda ook al vanzelf voor een voetganger. Dat gaat bijzonder hard. Wat dat betreft aanrijdingen zullen in de toekomst gewoon minder gebeuren. Nou, dat is toch op zich allemaal goed en gunstig nieuws. En dat zei Peter van Markers, directeur van een autoschadebedrijf in Zeist. En de bijdrage was van Louis Dekker. Wat gaan we straks doen? De verkiezingsuitslag in Mexico. Die blijft voor protest zorgen. Opnieuw zeggen de oppositiepartijen dat er is gefraudeerd. Verkeersinformatie betreft vooral afsluitingen. De A2, Belgische grens richting Maastricht. Dus een Grondsveld in Maastricht tot 10 uur vanochtend afgesloten. En de A65, Tilburg naar Den Bosch, is afgesloten tussen knooppunt De Baars en Berkel en Schot. En die afsluiting die duurt tot maandagochtend 6 uur. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Als er een grote schrijver overlijdt, dan moet er even flink worden doorgewerkt in het Letterkundig Museum in Den Haag. Zo snel mogelijk wordt er daar dan een tentoonstelling georganiseerd. Het museum beheert het archief van Gerrit Komrij. Zijn dood werd gisteren bekend en gisteravond was de expositie klaar. Verslag is van Matthijs van der Wiel. U bent er snel bij. Ja, dat doen wij altijd als Letterkundig Museum. Als er iets belangrijks gebeurt uh, in de literaire wereld... dan willen we daar snel op reageren. Aad Meindert, uh, wanneer krijg je het als schrijver? Meteen een tentoonstelling als je doodgaat? Uh, Hoe groot moet je zijn? Ja, je moet, je moet heel groot zijn. En daar is voor uh, Gerrit Kommerij natuurlijk geen enkele aarzeling uh, over. Wat was de vorige keer dat u een tentoonstelling meteen organiseerde? Was dat Hellehazen? Uh, Hellehazen was inderdaad uh, de, de laatste tentoonstelling die we hebben gewijd... Ja. als reactie op het overlijden van een schrijver en en Springer trouwens ook. Het is nu vrijdagavond, de tentoonstelling is dus klaar. Dat zijn uh, vitrines achter elkaar, een meter of dertien glazen vitrines waarin je stukken kunt zien, die hier allemaal vandaag uit het uh, depot zijn opgevist. En dat begint dan bij zijn jeugd, bij uh, het geboortekaartje, maar ook bij een boek wat helemaal uit elkaar valt, met, vol met uh, pennenkrabbeltjes. Ja, dat is een editie van, uh, van Faust, die, uh, die, die kom hij las. Goethe. En waar ook allerlei aantekeningen van hem uh, op staan. Bijzonder is dat hij dat op zijn vijftiende jaren al deed. Ja. in het Duits ook. Al op hele jonge leeftijd geïnteresseerd in literatuur... en niet gehinderd door, door die Duitse taal. We hebben vandaag heel veel reacties gehoord... op het overlijden van Komrij. En dan ging het vooral ook steeds over zijn veelzijdigheid. Ja. Als schrijver, als dichter, als criticus. Hoe kies je dan, als je maar 13 meter hebt? Ja, nee, kiezen is het droefst verliezen, zou ik met uh, bloem uh, willen, willen zeggen. Nee, dat is inderdaad een min of meer willekeurige keuze. Ja. Wat wilt dat u laten natuurlijk... zien hier? Nou... Ook de veelzijdigheid, uh, uh, u noemde al een aantal zaken, hij heeft romans geschreven, uh, poëzie, maar hij heeft ook... Heel veel kritieken geschreven, en uh, ook over bijvoorbeeld uh, de, de TV en, en, en columns. Ja, laten we er even naartoe lopen, die TV-kritieken, daar heeft hij zich echt gehaat mee gemaakt. Hè? Dat leidde tot woedende reacties, maar ook zijn columns. Hè? In de beroemde column van hem, een en ander, daar heeft een lezer bijvoorbeeld over uh, uh, geschreven dat het schandalig was. Dat is een brief aan de NRC, die ja. ligt hier dan ook. Lezersbrief. Ja, een lezersbrief en abonnement wordt opgezegd. Ja, precies. Nog nooit zo'n schandelijk stuk gelezen vanavond, waarin ons de koningin op zodanige wijze beledigd wordt... dat u de plicht hebt om Komrij aan de dijk te zetten. Is dat ook gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. En dan hier die televisiestukjes, de treurbuis, zijn term... Ja. om die stukjes te kunnen schrijven iedere dag... over wat er uh, op de tv te zien was. Daarvoor had je een televisie nodig, en dat was nog niet vanzelfsprekend. U heeft hier ook een brief liggen van de krant NDC Handelsblad. Ja, dat is een hele mooie brief, hè? Voor uw werkzaamheden als televisiecriticus hebben wij voor u... een kleurentelevisie besteld. Ja, fantastisch. Ik zit er niet voor te stellen dat het zo'n operatie was in de tijd. Jaartal 1976. Ja. In vitrine verder liggen dan die beroemde pillenpoëzie, de bloemlezingen... Commercieel succes ook. Ja, enorm succes. Hij heeft eigenlijk met enige overdrijving wellicht Nederland haar poëzie teruggegeven. Vergeten poëzie. Dat is het. Hij heeft uit de, met name ook uit de 19e eeuw heel veel opgedoken. Wat eigenlijk helemaal vergeten was. En dat is een groot verdienste van hem. Ik mis iets in uw tentoonstelling. Iets essentieels. Nou, zeg eens. Ik hoor hem niet. <hijf> dat is zo. Ja, Die ja. hele kenmerkende stem. Zo ja, belangrijk bij hem. De revolutie staat of valt met haar wereldwijde succes. Heel erg belangrijk, maar ik denk de dat de de de juist door dat overal dat beluisterd kan worden... dat we dat niet nu op deze tentoonstelling aanwezig hoeven laten zijn. Tot wanneer is het zo hier te zien? Afhankelijk van de actualiteit, want wij springen in op wat er gebeurt. Er moet niet nog een andere grote schrijver binnenkort doodgaan? We moeten netjes op onze beurt wachten. Jazeker. Ja, dat geldt ook voor de schrijvers. Dat zei Aad Meinders van het Letterkundig Museum in Den Haag. De bijdrage was van Matthijs van de Wiel. Het drama in Mexico rond de presidentsverkiezingen is nog niet voorbij. Een hertelling van de stemmen bevestigt de, wens, de winst van Enrique Penanita van de PRI-partij. Maar de oppositie heeft al aangekondigd zich daar niet bij neer te leggen. Volgens tegenkandidaat Lopez Obrador is er grootschalig gefraudeerd... en hij zal de uitslag aan gaan vechten en aan blijven vechten. Een gevecht dat Mexico voorlopig nog in de greep houdt. Het is de slechte soap die bij elke Mexicaanse presidentsverkiezing weer wordt vertoond. Hier de ene kandidaat. Asumo el mandato que los mexicanos me han otorgado este día. Peña Nieto. Peña Nieto, een 44-jarige vetkuif die zichzelf uitroept tot winnaar en nieuwe president. En hier de bedaagde oppositiekandidaat die zegt dat de verkiezingen gefraudeerd zijn. Expulsión. Violentie, compra de voto. Na veel gekonkel en geïntrigeerd, bedankt de zelfbenoemde winnaar Peña Nieto zijn vrouw. Toevallig een echte soapster. En hij beweert dat alles rustig, eerlijk en democratisch verlopen is. Maar de straat is boos. En na dagen besluit de kiesraad tot een hertelling van meer dan de helft van de stemmen. Toch is dit niet de Mexicaans kinderlijke kijvende wijvensoop... waar de nieuwe zelfbenoemde First Lady het patent op had. Zien, voor Om de simpele reden dat de man waarover gevochten wordt... de vertegenwoordiger is van de PRI. Een partij die in Mexico meer dan 70 jaar lang intimiderend één partijbewind voerde. Totdat de kiezers zich 12 jaar geleden eindelijk van hem bevrijden. Tijdens de campagne gebruikte Peña Nieto zijn mooie soapvrouw als trofee. En haar werkgevers, de grote televisienetwerken, voerden ongegeneerd alleen campagne voor de vetkuif-echtgenoten. Esta noche, una entrevista exclusiva, la televisión. Eh, leía, Peña Nieto deed zich ook eh, niet snugger eh, voor dan eh, hij was. Hier bijvoorbeeld, kan hij met geen mogelijkheid op ook maar één boektitel komen: Oh ja, toch, de Bijbel. En hier laat je horen hoe hij het Engels van buurland Amerika weet te verhaspelen tot een onverstaanbaar soort Scandinavisch. Technology does not only mean machines and high-tech gadgets, infrastructure, infrastructure, infrastructure, maybe the trigger. Maar het was vooral op straat dat duidelijk werd waar de overtuigingskracht lag van Peña Nieto en zijn aloude PRI. Overal in het land worden jonge opposanten achtervolgd en in elkaar geslagen door ingehuurde kleerkasten van de PRI. Hier moet je kijken. Je hoort het gewoon kraken. Hier, door de PRI betaalde matrones die een, een jong meisje compleet afrossen. Ze proberen ook de mobieltjes af te nemen waarmee het gedrag van de PRI wordt gedocumenteerd. En de politie staat erbij, maar doet helemaal niks. Toch filmden duizenden mobieltjes afgelopen zondag... hoe hele stembussen werden ontvreemd... hoe de mensen bij de stembureaus werden geïntimideerd. En vooral maandag werd de schaal van de corruptie duidelijk. Lange rijen voor de supermarkten... van mensen die hun cadeaubonnen van de prix kwamen verzilveren. Del -liet, del -liet? Sí. En zo eindigt deze soap. Eerlijkheid en transparantie wint het niet. De perfecte dictatuur van de PRI in Mexico is weer terug. De bijdrage was van onze correspondent Marion van Tennis toernooi op Wimbledon, dat bleef zijn finale weekend. Vandaag de eindstrijd bij de vrouwen en morgen die in het Engelspaal bij de mannen. We blikken vooruit met Marcella Misken. Marcella, goedemorgen. goedemorgen. En die mannenpartij, die kunnen we met recht, denk ik, nu al historisch noemen had geen mooiere uitkomst uh, kunnen hebben voor deze 126 editie van Wimbledon. Want ja, er, er, er wordt geschiedenis geschreven ongeacht de uitkomsten... Uh, van die finale. Want ja, Federer, die kan uh, als die wint weer opnieuw uh, nummer 1 van de wereld worden. Nou, wie had dat uh, gedacht een paar jaar terug. Uh, hij kan dan ook het record van Piet Sempers uh, even naar. Uh, niet alleen wat betreft uh, uh, Wimbledon titels, want het zou dan zijn zevende zijn. En alleen Piet Sempers heeft in de historie zeven titels gehaald. Maar hij kan ook nog een extra weekje dus op nummer 1 krijgen. En dan zou die op 286 weken een nummer één positie uitkomen. En dan evennaart hij ook Piet Sampers. Dus er staat voor Vederer, die dol is op records en de een na de ander heeft uh, uh, gevestigd in, in zijn carrière. Ja, uh, zou dat fantastisch zijn. Aan de andere kant hebben we Andy Murray. Nou, die heeft al geschiedenis geschreven, want het is nu 74 jaar na dato dat, uh, dato dat uh, een zekere Henry Bunny Austin uit Groot-Brittannië in de finale stond. En we hebben natuurlijk Fred Perry... die in 1936 de laatste Brit was, die Wimbledon won. Dus ook dat. Ja, het, het is een uh, super Sunday, het is een super finale... met uh, ja, twee prachtige finalisten. Een heerlijk affiche zeggen we uh, dan. Hè. Maar uh, ja, wie heeft de meeste kansen, Federer of Murray? Ja, je, je, moet, je, je kan er bijna niet omheen om Federer om om, om, om, om favoriet te, te bestempelen. Want uh, ja, de man heeft al zes Wimbledon titels, hij heeft zestien Grand Slam titels, Murray nog niet één. Voor Murray is het wel de vierde Grand Slam finale, dus hij heeft haar ervaring mee. Hij heeft er nog niet één gewonnen. Hij heeft natuurlijk de druk van de natie. Maar aan de andere kant heeft Federer de druk van, ja, weer nummer één, zeven uh, wimbledon titels wat voor hem heel belangrijk is. Dus hij zal die druk ook voelen. En het aardige is dat de vijftien keer dat ze tegen elkaar speelden, um, won Murray acht keer. Die staat dus met acht, zeven voor. Dus dat betekent dat de match-up, zoals je dat noemt, tussen de spelstijlen, ja, dat dat voor uh, Murray tegen Federer weer een stuk gunstiger is dan als hij bijvoorbeeld tegen Djokovic speelt. Dus... Uh, Federer is favoriet, maar ik uh, sluit niet uit dat uh, Murray uh, toch ook uh, zijn kansen gaat pakken... mocht Federer ja, hier en daar een steekje laten vallen. Nou, dat wordt een mooie, prachtige dagmorgen, een mooie finale daar zo. Wordt het bij de vrouwen vandaag ook zo mooi? Nou, laten we het hopen. Alleen, ja, de kans dat het heel mooi wordt is toch wel een stuk kleiner. want. Ja, Serena Williams is zo overduidelijk favoriet... tegen de Poolse Agnieszka-Radwanska. Ook qua speelstijlen. Uh, nou ja, misschien zitten er wel 20 kilo tussen deze twee vrouwen. Uh, Agnieszka-Radwanska is, is heel klein en tenger... En ja, zo'n counterpuncher Die moet het hebben van haar slimheid, van haar intelligentie. Ze heeft geen goede service. Uh, ja, en dan heb je die grote, sterke Serena Williams... die al in het hele toernooi 85 aces heeft geslagen. In de halve finale sloeg ze er 24 tegen Azarenka. Nou ja, dat, dat, dat kan overweldigend zijn tegen Radwanska. Die kan helemaal weggeserveerd worden. En dan met die returns ook op, op de zachte service van Radwanska. Ik hoop dat ze aan rally spelen... Toekomt, want daar ligt haar kracht. Ja. Maar ik ben bang dat het dan al voorbij is. Maar voor Radwanska staat er natuurlijk ook nog iets anders op het uh, spel. Die kan uh, nummer 1 worden. Dat klopt, ook dat. Uh, ze, wordt in ieder geval, ze is nu de nummer 3. Ze wordt in ieder geval nummer 2, ongeacht de uitslag. Wint ze van Serena Williams, dan kan ze zelfs nummer 1 van de wereld worden. Nou, dat zou dan misschien. Uh... Een beetje vertekend zijn hoor, eerlijk gezegd. Want het is pas haar eerste Grand Slam finale. En ja, we hebben natuurlijk met Canona, Serena Williams... met Azarenka, uh, met de Maria Sharapova... die allemaal al Grand Slam toernooi hebben gewonnen. Zou het ja, toch wel weer heel verrassend zijn... dat ineens Radwanska om de hoek komt kijken als nieuwe nummer 1. Maar goed, het zou kunnen gebeuren. Ja, vandaag allemaal te volgen hier op deze zende Radio 1 in de Sportzomer. Marcella, dankjewel voor dit moment. En zo dadelijk hier op deze zende Peter de Bie en Mieke van der Wij in de Tros Nieuwsshow met onder andere De Politiek komt naar u toe deze zomer. Ze hebben het over Syrië en ze hebben het over het belang van het kind bij echtscheidingen. Dat en veel meer in de Tros Nieuwsshow Om 10 uur meldt de Sportzomer zich weer. Tot dan. Radio 1, het NOS-journaal. De PVV'ers Richard de Mos en Jim van Bemmel staan niet op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Van Bemmel is daarom per direct uit de fractie gestapt. Ook Erik Lucassen keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Volledige PVV-kandidatenlijst wordt later vandaag bekendgemaakt. In Libië zijn de stembureaus open voor de eerste vrije verkiezingen sinds de val van kolonel Gaddafi...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 Volgens Ban is het beter om de 300 ongewapende waarnemers die verspreid over het land werken terug te halen naar de hoofdstad Damascus. Daar hebben ze meer zicht op de politieke situatie en bovendien is het er veiliger, zei Ban. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het zonnig en op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag ontstaan steeds meer stapelwolken en krijgen we met buien te maken. Lokaal stevige buien met kans op onweer. De temperatuur loopt geleidelijk op tot 19 graden op de wadden en 23 lokaal in het binnenland. De zuidelijke wind is matig, rond kracht 3. Vanavond houden de regen- en onweersbuien aan en ook vannacht blijft het niet droog. De komende nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen is er minder ruimte voor de zon en lijken de buien meer gegroepeerd over het land te trekken. Ook morgen kunnen de buien gepaard gaan met onweer. Het is een graadje koeler dan vandaag, 18 op de wadden en 22 in het oosten van het land.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 Sportloze Radio. Om negen uur gaan we praten met de kinderombudsman Mark Dullaert. Kinderen zouden bij vechtscheidingen een eigen belangen behartiger moeten krijgen, vindt hij. En dan duurzaam lezen. Wat is beter voor het milieu? Een papieren boek of een e-reader? U hoort het zo. En natuurlijk rijdt ook vandaag de Radio 1 Sportzomerbus met Mark Robben Visser. En daarna gaan wij uh, de boekrubriek doen met Arie Storm. En tot slot bewenen wij samen met Onno Blom Gerrit Komrij. En dan is het alweer tien uur. Zometeen Maarten Segers over de sterke band tussen Syrië en Rusland. Maar eerst gaan wij op campagne. Precies. IJsjes in uh, kleuren van politieke partijen lijst trekkers, het kan altijd nog erger, in hun zwembroek op het strand, en, het en De ja, dat valt er nog mee, kamerleden op de camping. Die campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen, die komen er weer aan. En dit jaar worden ze dus in de zomer gevoerd. Dat betekent dat de partijen helemaal los kunnen gaan op zonnig campagnemateriaal. Goed, maar wat trekt kiezers nou echt over de streep? En wat kun je als partij maar beter helemaal niet doen? Gaan we allemaal bespreken, de do's en de don'ts van campagnes op de camping, met hoogleraar politieke logica aan de Erasmus Universiteit, Wieners van Schendelen. Goedemorgen, meneer van Schendelen. Goedemorgen. Is het bijzonder eigenlijk dat die campagnetijd in de zomer valt? Nee, dat is uh, in de geschiedenis uh, wel uh, incidente incidenteel eerder gebeurd. Ja, alles als je veel geschiedenis hebt, dan komt alles wel eens een keer voor. Ja. Uh, en uh, meestal is dat voor uh, politieke partijen buitengewoon lastig, want uh, dan loop je hier rond in uh, tweede helft juli, augustus, maar je kiezers zitten ergens aan de Costa Brava. Uh, in dit geval is er een uh, zeker voordeel voor de politieke partijen, want nu, dankzij de eurocrisis, blijkt dat uh, relatief veel kiezers thuis blijven, uh, dagtochten gaan maken en dergelijke. Dus onder gehoorafstand blijven. En, en wat gaan die politieke partijen dan doen... als ze dus kennelijk realiseren dat de mensen een beetje thuis blijven? Ja, dan gaan ze allereerst achter hun oren krabben... wat <laughs> ze nu weer moeten verzinnen. <laughs> ja. uh, en dat is eigenlijk hun belangrijkste werk op dit moment. Uh, uh, creatief brainstormen waar mogelijkheden zitten om uh, uh, kiezers te bereiken. En uh, dan zijn er twee problemen. Ten eerste, hoe bereik je ze? En ten tweede, hoe houden we nog voldoende kruid droog... voor de laatste twee weken? Dus vlak tegen 12, septem 12 september aan. Want dan gaat het er echt om. Uh, en dan moet je ook nog uh, droogkruid achter de hand hebben... om te kunnen schieten. Ja. Nou, dus het is ook nog een kwestie van... Uh, uh, hoe doseer ik mijn, uh, mijn kruid de komende ja. weken? Ja. U hebt een prachtige beeldspraak uitgesleept. Maar ja. uh, gaan ze dan... Uh, echt naar campings toe, die nou, Dat is zo'n leuk voorbeeld. Het uh, ligt natuurlijk voor de hand dat je dat bedenkt, uh, campings. Maar dan bij enig doordenken... Uh, Kunt u uh, kan ook de luisteraar voor zich zien dat er daar een grote wagen een campingterrein op rijdt. Het eerste wat uh, gebeurt is dat de campinghouder naar buiten komt en vraagt: wat komt u hier doen? Ja, we komen hier uh, actie voeren vandaag. Ja, nee, uh, dat kan niet. Uh, dat willen we niet. Onze klanten willen dat niet. Uh, dus dat mag niet. Elke camping, uh, iedereen die op een camping staat, moet zich houden aan de regels. Maar dan gaan ze toch van tevoren regelen, neem ik aan. Uh, nou, er, zit, er zijn weinig campinghouders die uh, dat een aantrekkelijke de dag te vinden uh, om uh, activisten van de ene partijen, want er moeten ook weer de andere partijen een keer langs uh, toegelaten worden. Het is hartstikke leuk om te kijken als die twee nee. uh, tegelijkertijd arriveren. Ja, ja, nee, maar dat is uh, de, de eigen klanten zitten er niet op te wachten. Nee. Dus de partijen moeten dan gaan denken, waar ligt open ruimte? Nou, bijvoorbeeld het strand door u zojuist genoemd. Uh, het strand is uh, een publiek terrein, daar kan uh, niemand geweerd worden. Alleen uh, de vraag wordt dan, zitten de liggende, uh, de zittende, liggende badgasten, dus die beeldspraak, uh, daarop <laughs> te Wachten. En nee, ze komen uh, niet uh, naar het strand uh, om vervolgens. Uh, Door hoop... Alexander Pechtold ja. met een zonneklep. Ja, of of te worden. Uh, Diederik Samson, of uh, Mark Rutte en dergelijke. Ze vinden het misschien komisch, maar het heeft geen, nagenoeg geen invloed op hun kiesgedrag. En als die partijpolitici te lang blijven staan, en zeker als ze in, in hun zonnetje gaan staan, ja. dan irriteert ja. het ook nog. Ja. Ja. ja, dus dat is niet ja. zo heel effectief. Nee. En. en uh, ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren... maar in 1982 ging de Partij van de Arbeid ook het land uit... naar de Spaanse Costa. Dat, ja, is ja. dat verleden tijd? Want er zitten nou, natuurlijk toch nog wel wat mensen daarin. Ja, maar er zitten uh, uh, zit vrij kleine populaties, bovendien zeer verspreid. En het is überhaupt een uh, kostbare operatie. En de budgetten, de verkiezingskassa's uh, van de politieke partijen... zijn niet uh, overtollig rijk uh, uh, gevuld. Dus uh, ze moeten zuinig zijn op de euro's die ze te besteden hebben. En in dit geval uh, er zitten er überhaupt minder mensen dan uh, afgelopen jaar aan de Costa Brava's. Dus uh, laten we proberen vooral die uh, 60, 70 procent die hier blijft... Mm -hmm. laten we die proberen goed te bereiken. Nou, dan verder brainstormend uh, kom je dan bijvoorbeeld op uh, andere publieke manifestaties. Nou, in de zomer zijn er een aantal hele grote evenementen. Uh, ik geloof dat ook uh, dat gay-festival in de Amsterdamse gracht ergens in de zomer is. Gay parade, de gay-parade, ja? de gay-parade. Nou, dan, daar hebben de afgelopen keer twee politieke partijen zich met een bootje gemanifesteerd. Maar dat zijn de partijen die al hun uh, steun aan de gays hebben getoond. Dus ja, die winnen daar geen ex weinig extra steun mee. En, en kunnen zelfs andere, de meeste andere kiezers weer van zich vervreemden. Uh, wat moet je dan doen? Zomercarnaval Rotterdam, 800.000 mensen. Dat kan alleen wanneer, daar, uh, wanneer je erin slaagt een eigen partijpolitieke uh, truck en trailer uh, erin mee te laten rijden. Maar de organisatie wil dat niet. Maar dan moet je er, of je moet er muziek op zetten. Maar het enige muziek in een, kar, in een zomercarnaval, uh, Caribisch... Uh, is een ploeg Antillianen. Nou, Welke politieke partij begint daaraan? Ja. Ja, uh, dus het, het bij doordenken van allerlei creatieve gedachten... stuit je al gauw op de conclusie. Nee, nee uh, leuk, leuk idee, maar nee, dat is niet, dat, niet effectief of contra-effectief. Meneer Verschendelen, er zal toch wel eens onderzoek gedaan zijn... of het überhaupt zin heeft om op die manier het land in te gaan... met allerlei acties? Ja, maar dan is het uh, zeker. En daar komen ook best dingen uit die wel kunnen scoren. Maar dan moet je echt uh, op niche-markten gaan zitten. Voorbeeld, uh, D66 zit al jaar en dag uh, op de voorlichtingsdagen van de HBO's en de universiteiten. En werft ook vrij veel onder jongeren. Met succes. Uh, nou, die heeft daar zo'n mogelijkheid. Want dat is iets serieuzer en, en uh, die hebben zo hun middeltjes... Om, om dan toch je het gezicht te laten zien of te folderen. Omdat die voorlichtingsdagen zich voor een deel... op het open terrein van de campus uh, afspelen. Mm -hmm. uh, een ander voorbeeld, wat in Nederland nog heel weinig is toegepast... maar in de Verenigde Staten heel veel is dat je, uh, wetende waar je potentiële aanhang zit... namelijk vanuit uh, de vorige verkiezingsuitslagen... dat geme zijn gemeentelijke gegevens, uh, de postcodes... dat je de postcode, uh, wijken die potentieel voor jou interessant zijn... dat je juist die afgaat, van huis tot huis. Dus niet meer door de hele stad in het weg, maar echt je niche pakt, een bepaalde wijk. Daar hebben we vorige keer veel verloren. Dus daar zit potentiële aanhang. Laten we dan in die wijk, van huis tot huis... Maar dan eh, aanbellen, gewoon per eh, huis? Aanbellen, of langsgaan, of met een geluidswagen. Daar kun je gewoon vergunning voor krijgen, geluidswagen. Of iets leuks, een muziekkorpsje, eh, vijf toeters aan de voorkant... En, eh, en, en wat politici aan de achterkant. Ja, ja, ja. zo kun je dat zo doen. En het, het klinkt zo knullig. Ja, ja, ja het komt, maar al, daarom is ook de, ook de verpakking uit. de verpakking is natuurlijk heel belangrijk. Er moet humor uitstralen, dat werkt vertegenwoordig. Iets leuks. Maar uh, ga dat maar eens verzinnen. Ik bedoel, uh, de, de specialisten op marketing die piekeren zich... Uh, die krijgen grijze haren van het bedenken van iets leuks. Uh, dus dat is allemaal uh, gecompliceerd denkwerk en dat moet had eigenlijk al moeten plaats hebben, vinden. Maar dat gebeurt ongetwijfeld bij de meeste partijen op dit moment. Maar goed, en als, als, je, ze, ja, als ja? je nou bijvoorbeeld zegt... ik ga meer zendtijd scoren, ik ga bijvoorbeeld iets verzinnen... ik laat uh, ja. Mark Rutte eerst even ja. goed afgetraind... en uh, dan in zijn zwembroek op het strand... en dan toevallig komt er een camera langs, weet je dan. Dan, uh, dan ja. heb je de aandacht op je gevestigd. Ja, maar uh, dat, dat zou kunnen, maar hij kan ook op zijn hoofd gaan staan... en dergelijke dingen, ja. maar al gauw maak je je belachelijk. Dus uh, en, en dat is uh, killing voor een politiker. Uh, iets anders is dat uh, nog altijd het verreweg het belangrijkste middel om de kiezer te bereiken. Uh, u bent uh, de, de, de, de media, media, de radio, televisie, uh, de schrijvende pers, interviews. Uh, dus uh, wat ze wel kunnen doen is journalisten uitnodigen om mee te gaan op de strandvakantie van Mark Rutte aan, uh, naar Katwijk. Nou, dan zien ze hem daar liggen en ze zien hem, maken een half het, een uurtje mee en daarover schrijven. Maar is dat nou interessant nieuws voor een journalist? Uh, als het alleen maar om uh, de menselijke kant van Mark Rutte op het strand is, gaat. Uh, iets anders is, uh, u, uh, uw eigen uh, uh, programma, uh, zal zeker geïnteresseerd zijn om uh, in juli, augustus politici langs te gaan. Maar ja, maar dan moeten ze wel iets te, bijzonders te melden hebben op inhoud. Nou, we hebben gezien, we hebben nu inmiddels vrijwel alle verkiezingsprogramma's binnen. Uh, uh, daar zitten voor uh, achterban uh, leuke, maar ook hele nare dingen in, bij el bijna elke partij. Bijvoorbeeld uh, uh, de eigen bijdrage aan de ziektekosten uh, de, aan de huisarts. Eh, nou, dat is geen populair verhaal. Duw man dat een politiker van de VVD... die dat gisteren naar voren gebracht heeft eh, als partij... Eh, bij u langskomt, eh, u gaat hem ongetwijfeld op het rooster leggen. Van ja, eh, is het nou verstandig, is het nou zo aardig... om eh, de burger meer te laten betalen voor huisarts? Nou, de, kijk, daar zit, zit een politiker ook niet op te wachten. Op, op dat soort uitzendingen. Ja, wel, dus... maar aan de andere kant is het zo dat in die zomertijd... de beroemde komkommertijd, ja. al die kranten moeten toch gevuld. De programma's ja. moeten wel... Eh, Absoluut. Dan moet, moet wel altijd ja. een uitzending zijn. Ja. Ja, met sport kom je dan misschien een heel eind. Maar toch niet, je kan dan nu niet alles mee ja. Dus de, tot het creatieve denkwerk van de politieke partijen... hoort op dit moment het bedenken van komkommers. Uh, hele mooie komkommers. En, uh, en dat is een, een kunst. Dat is moeilijk. Heel moeilijk. Want uh, je moet er weer ook voor uitkijken dat je niet uh, uh, een boemerang terugkrijgt... dat men zegt, ja, het, is een, het is niet alleen een komkommer... maar het is zelfs een uh, besmette komkommer, de EEC, hè, die, die ziekte... Uh, dat, dat is helemaal uh, desastreus. Ja. Bovendien, je moet ook iets achter de hand houden... waar ik mee begon, voor de laatste twee weken. Precies, dat zei u ja. in het begin ja. van het gesprek. Ja. Je moet natuurlijk uh, uh, uiteindelijk in die laatste twee weken moet je vlammen. Dus, ja. dus ook daar zit nog een hele duidelijke afweging in. Ja, en, en dat, dat is een Kun, probleem... Kunt u daar uit... eens een voorbeeld van geven? Nou ja, neem het geval, een van de nieuwe. Het thema Europa. Dat is natuurlijk een mooi thema. Niet omdat het de verkiezingscampagne zal domineren, maar het heeft nog nooit in de laatste decennia zo meegespeeld als dit jaar. Dus het is een runner-up als thema. Nou, wat kun je nou in de laatste twee weken van de campagne nog als trouvaille als komkommer naar voren duwen? Uh, uh, op het, het thema van Europa. Nou, dat zou kunnen zijn dat je toch aandringt op, uh, uh, de, de lopen op dit moment, uh, zeg ik dan even als voetnoten bij... een aantal nieuwe verdragen in ontwerp, dat je gaat zeggen van nou... Uh, zolang dat nog niet getekend is, ga ik heronderhandelen over uh, een bepaald artikel... waarbij Nederland iets zou moeten overdragen qua bevoegdheid aan Brussel... of juist niet, dat je dat uh, omkeert. Maar dat hou je echt gewoon tot aan die laatste twee weken... en ja. als je daarvoor ernaar gevraagd wordt, dan kijk je recht omhoog... en zeg nou, het is wel behoorlijk weer. Ja, nee, als je dat te vroeg uh, naar buiten brengt, voor je het weet, uh, krijg je tien uh, uh, Europa-juristen over je heen ja, ja. Dat, uh, dat het al lang gepasseerd station is. Het moet vooral niet gecorrigeerd met... kunnen worden. Ja, nee, precies. Je moet het immuun maken. Gelijk. Juist. Ja, t, t, uh, dus, uh, want anders ben je geneutraliseerd in 24 uur. Ja. En dan sta je met lege handen. Nou, hartelijk dank voor de uitleg. Even voor de luisteraar. Dit gesprek kwam via een lijn. U heeft een prachtige vogel bij u in de buurt. Ik, we horen hem uh, een ja, beetje leuk. qua leuk. Uh, ja, ja, ja alle hier op de achterkant. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, zie je wel. Je doet wat voor je mensen, ja, voor de ja, luisteraar. Ja. Het campinggevoel is ook ja. Daar. Heel hartelijk dank voor uw tijd en moeite. Prima, U hoorde, politicoloog aan de Erasmus Universiteit. van waarschijnlijk, hartelijk dank. Dat de situatie in Syrië in een impasse is geraakt... door de onvoorwaardelijke steun van Rusland aan Assad mogen duidelijk zijn. Wellicht dat dit nog duidelijker wordt... door de Syria-files die Wikileaks de komende maanden publiceert. Meer dan 2 miljoen mails tussen het regime van Assad... met andere regeringen moeten meer duidelijkheid werpen... op de stand van het land. Wellicht wordt er dan ook meer duidelijk over de situatie... van de 30.000 Russen in Syrië. Een onbedoelde erfenis van de Koude Oorlog... waarbij de elites van Rusland en Syrië... studentenkamers en collegezalen deelden. En bedden waarschijnlijk ook. Over de gevolgen van de letterlijk ingeband... Tussen de twee landen gaan we praten met journalist, Arabist en Syrië kenner Maarten Segers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, die, die mails, hè, wordt daar in Syrië rijkhalsen naar uitgekeken, naar die mails die gepubliceerd gaan worden? Nou, ik denk niet dat ze echt uh, dat er iets uit gaat komen. Ik nee? heb, heb mijn vrouw gisteren gevraagd. Heb je al mailtjes gezien? Ze we nou? Nee, U, uw vrouw is wel een <laughs> voorname bron in, dit soort zaken. <laughs> ja, ik heb zelf wel wat van die mailtjes gelezen. Ja. En uh, de, de belangrijkste mails gingen tussen een Italiaans bedrijf en een Syrisch bedrijf over het leveren van communicatie. Ja, apparatuur, wat eigenlijk op, op een sanctielijst stond. Ja. En dat ze dan proberen hoe ze dan toch die, dat sanctieregime kunnen, kunnen omzeilen. Maar uh, komen er ook niet dingen naar boven als... Uh, van jongens, kijk toch eens uit uh, vanuit het buitenland naar die Syrische regering... want op een goed moment kunnen we jullie de steun niet meer geven. Of dat soort discussies speelt dat niet. Want uh, dat was ook diplomatiek hm. verkeer uh, dat uh, geopenbaard zou worden. Ja, maar Peter, iedereen weet gewoon dat dat regime niet deugt. Ja, en dat weet Rusland ook. Maar ja, Poetin die deugt zelf natuurlijk niet. En die, die, die denkt alleen maar aan zijn eigen belang. En wat voor belang heeft Rusland in, in, in Syrië? He, dus de, die, die basis die ze hebben, heel veel uh, wapendeals, economische belangen. En daar gaat hij op af. En echt niet. Uh, of, of op die mensenrechten situatie. Het is toch overduidelijk. Als, als dat rol van spelers had. Wordt daar geen druk over uitgeoefend? Op, uh, op Rusland? Nee, van Rusland dus op Syrië. Want dat zou dus kunnen blijken uit, uit, uit die uh, Wikileaks uh, publicaties. Nou, dat heb ik, heb ik niet gezien. En ja. dat zal dan de komende weken moeten... Ja. Dat stelt uh, dus moet, gewoon eigenlijk niet zoveel voor. Wat mij betreft niet. Nou, Er was al uit voortgekomen dat Italië uh, apparatuur Precies. had geleverd hè, aan Syrië. Dat was een van de dingen die eruit naar voren was gekomen. Maar ja, goed, uh, hoe wordt er tegen die Russische regering uh, aangekeken? Want ze hebben eerder van de week gezegd. Geen politiek asiel uh, uh, willen wij aan Assad verlenen. Dat maakt de boel wel wat moeilijker, denk ik. Hè? Ja, ze hebben natuurlijk ook uh, in Genève daar uh, de kont tegen de krip gezet. Want er was een heel plan op tafel gekomen: van, oh, er komt een overgangsregering. En uh, dan is er daar geen plaats meer van Assad en dat zou dan een, een mogelijkheid vormen om een, een vreedzame transitie te krijgen in Syrië. Maar toen heeft Rusland gezegd van nee, we willen gewoon dat Assad blijft. En daarbij hebben ze gewoon duidelijk gemaakt dat ze geen enkele intentie hebben om ook maar te gaan schuiven in hun standpunt. Waarom is die band van Rusland en Syrië, waarom is die zo belangrijk? Het uh, nou ja, heeft te maken, te maken met name met, met de economische belangen. Hè. R Syrië heeft altijd in de invloedssfeer van de, de Sovjet-Unie gezeten. En ze hebben altijd al wapendeals gehad tussen de vader van Bashar al-Assad en, en het voormalige Sovjet-regime. En die banden zijn eigenlijk uh, steeds uh, uh, gegroeid. En dus, uh, Syrië heeft ook een uh, marinebasis voor de kust van Tartus, De enige buitenlandse basis die ze nog hebben. En dus ook een enige aanwezigheid in de Middellandse Zee. En als het regime zou vallen, dan denken zij dat ze een hoop te verliezen hebben. Want, want Syrië kon tot uh, een tijd geleden echt nergens terecht voor dit soort dingen. Hè? Want de Verenigde Staten noemden de vader van de Assad die er nu zit... de dolle hond van het Midden-Oosten. En, en kortom, daar was altijd al animositeit. Ja, ja dus, maar dat stamt dus echt nog uit de koude oorlog. Hè. En als je, die banden zijn ook heel duidelijk in Syrië zelf. Hè. Bijvoorbeeld het culturele instituut van, uh, van Rusland... ...staat midden in het centrum. En dat is het grootste en belangrijkste culturele ja. instituut in Damaskus. Ja, en uh, dus op een gegeven moment zijn er dus heel veel Syrische studenten... ...naar, uh, naar Moskou gegaan of in, naar Rusland om te studeren hè, met het... het er waren ook altijd veel uh, Afrikaanse studenten he, in, uh, in Rusland... met het idee dat er, er wordt een, een gezinde elite wordt er gekweekt over de hele wereld. Ja, ze hebben dus heel veel dokters en, en, ja. en engineers en studenten naar Rusland gehaald... om daar een opleiding te geven en natuurlijk ook de communistische propaganda in te pompen. Ja. En die zijn daar natuurlijk al die, uh, al die vrouwen tegengekomen. En dat vonden ze natuurlijk wel interessant. Want dat was in Syrië natuurlijk helemaal niet zo'n uh, zo mogelijkheid toe. Om, om, met, Wat was het, om, het grote om, verschil dan? Ja, nou ja, in, in Syrië moet je toch eerst trouwen met een eigen huis en een bruidsgat en dergelijke. En dan kom je naar Rusland om daar te studeren. En dan zijn er opeens allemaal blonde vrouwen waarvan alles bij mogelijk is. Ja. Ja, er zijn dus heel veel huwelijken uit voorgekomen. En zij hebben al die Russische vrouwen dan weer mee terug naar Syrië genomen. En die aarde wel in Syrië? Nou ja, dat hangt er vanaf. Ja, meestal natuurlijk niet. Het is gewoon, kijk, interculturele huwelijken zijn gewoon heel moeilijk. <lacht> en ik ken ook verhalen van... Uh... Zij jij uit ervaring... Ja, dan ja, nou, beschouw ik mezelf niet als ja, een uh, Nederlands meer. Maar, maar, maar, maar. Nee, maar goed. Maar, maar, Maarten is getrouwd met een Syrische. Dus, ja. nee, even voor de, voor de duidelijkheid. Ja. Nou ja, we, lazen, we lazen in een New York Times. stond Voor een Syrische heb je een appartement nodig, geld en goud. Maar voor een Russische vrouw heb je alleen een trouwding nodig. Het is gewoon uh, lekker praktisch, inderdaad, wat je al zei. Geen bruidsgat. Dus uh, er zijn ontzettend veel huwelijken. Hoeveel hu van huwelijken zijn daar gesloten, weet je dat? Ja, er wordt gezegd over 30.000, 30 nou, ja, dat er 30.000 Russische vrouwen zijn. Ja, het is aanzienlijk, maar met name dus in de steden. Hè? Dus op platteland uh, zie je ze niet, omdat hmm. die elite in de jaren zeventig is, is gegaan naar Rusland. En die zijn teruggekomen met die vrouwen. En die wonen dus voornamelijk in Damaskus, uh, Aleppo en uh, Latakia. Maar het is niet zo dat je op elke straathoek een Russische vrouw tegenkomt. Hè? Zo is het nou ook weer niet. Nee, maar goed, zouden hadden dat eigenlijk ook wel kunnen voorzien. Kijk, als je, als je mensen die, hè, van de jaren begin twintig allemaal bij elkaar zit... dan weet je van tevoren dat er iets gaat gebeuren, toch? Ja, ja. Dus zo'n verrassing kan dat nu ook weer niet geweest zijn. Is okay, maar ik wil, ik <laughs> wil, kijk, het geldt natuurlijk niet alleen voor die Russische vrouwen dat je daar geen bruidschap uh, voor nodig hebt. Hè. Het geldt natuurlijk voor alle uh, buitenlandse vrouwen. Dus daarom zijn buitenlandse vrouwen gewoon heel gewild in het Midden-Oosten. Niet yes. alleen maar omdat ze blond zijn en dat ze er leuk uitzien... en dat ze van alles doen voor het huwelijk... maar ook omdat het, het gewoon niet uh, heel veel trammelant en gedoe oplevert. Ja, nou ja, ik begreep dat er ook nog vrij massaal Russische vrouwen... in Syrië ingelokt worden om als prostituee te werken. Ja, dat is wel heel opvallend. Hè? Dus je hebt daar van die, van die nachtclubs... dat zijn een officieel zijn dat dansgelegenheden waar dan uh, buikdansers komen. Maar dat zijn eigenlijk gewoon bordelen. En dan halen ze, ze vrouwen uit Oost-Europa, die halen ze naar Syrië om daar dus te gaan dansen, of die lokken ze naar Syrië. En die, worden dan die, die komen dan in de prostitutie terecht. Ja. Dat heb jij ook, toen jij in Syrië lange tijd zat, ook wel ervaren. Ja, altijd... ja, dat is overduidelijk. Ik heb die, die gelegenheden ook wel eens bezocht. Mm -hmm. En Arabische uh, prostituees zijn gewoon zeldzaam. En dat zijn voornamelijk Oost-Europese vrouwen. En je ja. ziet ze dan ook in busjes vanaf een appartement vervoerd worden naar zo'n zo club. Hmm. Die... Als het regime inderdaad valt daar, worden die Russen dan daar ter plekke aangepakt? Zijn er geluiden dat dat dus eigenlijk een soort, soort ja, derde kolonne is in het land? Nou, ik, ik heb dat gisteren nog gevraagd en er zijn helemaal geen berichten over... dat, uh, dat Russische vrouwen worden lastiggevallen of worden aangevallen op het standpunt van, uh, van hun moederland. Uh, en je moet natuurlijk wel ook een duidelijk verschil zien. Uh, want het geweld dat bijvoorbeeld is, is gericht tegen de Aleuwieten. dat komt wel voort omdat die Alawite, die zitten in die milities van Assad. Dus ja. die plegen allemaal misdaden en die vermoorden mensen. Dus die wraak op de, die Aleuwieten is daar natuurlijk een direct gevolg van... Want die Russische vrouwen, ja, die, die zitten daar gewoon. Nee, zijn... maar er gaan ook af en toe Russische vlag in de fik bijvoorbeeld. Ja, maar het is nog wel iets anders dan uh, een Russische vlag in de, in de fik zetten... Ja, okay. dan, uh, dan een Russische vrouw die eigenlijk thuis zit voor de kinderen zorgt. Uh... Kan, kan jij uh, je ongeveer voorstellen wat er zou gebeuren... als Rusland uiteindelijk echt zijn steun in zou trekken? Zou dat van beslissende invloed zijn? Nou, ik, ik, kijk, in Libië hadden ze eigenlijk ook helemaal geen steun. Hè? En, en er zijn veel meer, veel meer redenen waarom het Westen niet ingrijpt. Ja, ze zijn gewoon bang dat, dat het uitloopt op een burgeroorlog... of dat er een, uh, veel meer sectarisch geweld komt. En, en, en Israël en Iran speelden natuurlijk ook allemaal een rol. Dat zijn allemaal, allemaal... Maar het is toch een burgeroorlog op het ogenblik? Er is heel of veel niet? geweld. Maar het is niet zo dat er uh, twee groepen... of meerdere bevolkingsgroepen elkaar uh, aan het uitmoorden zijn. Het is duidelijk geweld van, uh, van de staat tegen, uh, tegen de burgerbevolking. En het is wel zo dat die staat voornamelijk gesteund wordt... door een bepaalde minderheid. Ja, maar het is niet sectarisch gemotiveerd. Van, oh, jij bent uh, christen, dus ik ga jou uh, uh, doodschieten. Nee, jij bent uh, een aanhanger van het regime... en jouw broer heeft mijn neef vermoord, dus nu ga ik achter jou aan. En dat die man dan toevallig christen is... omdat heel veel christenen het regime steunen... Ja, dat is gewoon het gevolg ervan. Uit de contacten die jij op het moment regelmatig hebt met Syrië... heb je het gevoel dat het toch wel steeds ernstiger wordt, de situatie daar? Nou? Ja, het geweld neemt, neemt toe. En uh, voornamelijk in het gebieden uh, Homs zijn gewoon hele gebieden ontvolkt. Ja. Die mensen slaan op de vlucht naar Damaskus of naar Aleppo. En uh, gisteren sprak ik nog met een vriend van mij... dat in de, in de, in de buitenwijken van Damascus, dat daar gewoon elke avond oorlog is. Er wordt gewoon elke avond geschoten. Dus het, het woord steeds neemt toe en het komt ook steeds dichterbij. Dankjewel. We spraken met Syrië-kenner Maarten Segers. Onder andere over de innige band tussen Russische vrouwen en Syrische mannen. En de gevolgen daarvan voor het geweld in het land. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u altijd terecht op onze website nieuwshow.nl. Zometeen na negen uur, dan uh, gaan wij nog een uur verder. En dan beginnen we met de kinderombudsman Mark Dellaert. Die neemt het op voor kinderen die in het gedrang komen bij een vechtscheiding. Tot zometeen.